Sheet Finch met het NOS-journaal. KPN heeft de e-mailaccounts... Aanleiding is dat er eerder vandaag gebruikersnamen en wachtwoorden van zeker 500 klanten op internet zijn gepubliceerd. KPN kan de veiligheid van de accounts van de andere klanten niet garanderen. Telecom Concern erkent dat het blokkeren van 2 miljoen accounts een ingrijpende maatregel is. KPN wil klanten zo snel mogelijk laten weten wat ze precies moeten doen om weer te kunnen mailen. Wanneer hun mailboxen weer beschikbaar zijn, is niet duidelijk.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 Punt, en nl Voor onze livestream. Of misschien zit je gewoon gezellig Achter de dikaan Digitale televisie, dat kan natuurlijk ook En ja, deze plaat Peter Lutz met Kajo Hij moest er gewoon nog eventjes gedraaid worden Want er zit Van Pablo Kopenhots Uit de Space Ibiza Die duurt gewoon maar helaas 55 minuten dus daar kan ik nu precies mooi uitkomen. En ja, zeg nou zelf, het is een hele mooie warming-up. als, ja, ik weet het, jullie nog niet. Het komende uur kun je luisteren naar deze set. Live uh, opgenomen in de Space Ibiza. Het komende uur dus, Pablo Copernos hier op jouw Siv Songboard. Zometeen komen we nog even bij jullie terug met wat info over Pablo Copernos. Want een hoop mensen zullen deze jonge getalenteerde DJ nog niet kennen. Maar na dit uur, zeker te weten van wel. Dit is het. Hou me hier. Als je nog steeds bent ingeschakeld in jouw CFM Zandvoort, zie het in de house. Met nu speciaal in de mix, Pablo Copenos. En ja, mocht je deze ja, getalenteerde Spaanse DJ nog niet kennen. Nou, dan heb ik hier wat info voor je. Ja, hij is al verschillende malen genomineerd bij DJ Max Awards. Voor de categorie van best, Beste Opkomende DJ, Beste Tech House DJ, DJ of the Year en Best Resident DJ van een Ibiza Party. Ja, zo staat hij ook uh, genomineerd uh, voor Best National DJ en Best Upcoming DJ voor verschillende particuliere awards. En ja, je kunt hem regelmatig in Ibiza tegenkomen. Want hij is Resident of Café Olé van Space Ibiza. Hij heeft verschillende wereldtournees gedaan. Zoals de Ibiza Global Radio Privilege Ibiza World Tour en de Café Olé World Tour. Pablo uh, heeft in de nodige landen al gestaan. Zoals onder meer Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Denemarken, Zweden, Griekenland... Uh, Engeland, Marokko, Egypte, Rusland, Colombia, Venezuela, Brazil. Kortom, houd deze man in de gaten. Ja, 2011. De nodige releases. Samen met Rebecca Brown had hij afgelopen jaar een hit met Burning Love. Hats Copanang. Dat was ook een track in 2010. Kovak en Funk. Uitgekomen op Stereo Productions in 2010. Nou, kortom... Hou hem in de gaten. Tot aan 11 uur. Nog hierbij zie je het in de mix. Pablo Copernos. Ga hem hier. Uurtjes voorbij Met het tweede uur Een daverende zet van Pablo Copernos Ik dank jullie voor het luisteren Volgende week vrijdag Vanaf 9 uur ben ik weer bij jullie Met weer nieuwe beats Nieuwe nieuwtjes En natuurlijk een verse party guide. Maak er een mooi weekend van En ik zeg Tot ziens